Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal wordt morgen in Amsterdam toch gehuldigd met een rondvaart door de grachten. Daarna gaat de ploeg naar het Museumplein. Dat heeft de gemeente Amsterdam besloten omdat de spelers zelf graag een vaartocht willen. Er worden meer dan een miljoen mensen verwacht. Vorige week zei de gemeente dat Oranje alleen bij winst een rondvaart door de Amsterdamse grachten zou krijgen. Het Nederlandse elftal is onderweg naar huis en landt aan het eind van de middag op Schiphol. Nederland heeft op het WK bijna 19 miljoen euro aan premies verdiend. Alleen wereldkampioen Spanje krijgt meer van de FIFA, bijna 24 miljoen euro. Een deel van het bedrag gaat naar de spelers. Naar verluid krijgen de Oranje spelers ieder 200.000 euro. Het noodweer dat over Nederland trekt, heeft in Zuid-Limburg voor veel overlast gezorgd. Bij politie en brandweer stromen de meldingen binnen over ongewaaide bomen en ondergelopen kelders. Het KNMI had vanmorgen al een waarschuwing afgegeven voor extreem weer... met zware onweersbuien, veel neerslag en windstoten tot 100 km per uur. De Verkeersinformatiedienst raadt in verband met het voorspelde noodweer automobilisten aan... niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. Een man die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor het doodschieten van zes mensen, mag toch met verlof. De beroepscommissie van de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming heeft dat besloten. De veroordeelde man schoot in 1983 in café Het Koetsiertje in Delft zes mensen dood, onder wie een meisje van twaalf. In november trok toenmalig staatssecretaris van Justitie Al Bayrak de machtiging voor het verlof in, omdat het misdrijf bij de nabestaanden nog steeds heftige reacties oproept. Volgens de Raad is de machtiging door justitie op verkeerde gronden ingetrokken. Het weer. Vanuit België trekken pittige onweersbuien over het land... met kans op hagel en zware windstoten. Voor de buien uit kan het in het oosten en noordoosten nog 32 graden worden. In het zuidwesten is het maximaal 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met een enkele bui. Het wordt dan 20 graden aan zee en 25 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. In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 Never to come back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 Zie. in the it stopped going the whole world shook the storm was blowing through you waiting for God to stop this and up to your neck in darkness everyone around you was corrupted say something there's no